Ook de ambassade van Qatar in Syrië moest het ontgelden. Die werd bekogeld met eieren en tomaten. De leden van de Arabische Liga hebben Syrië opgeroepen... een einde te maken aan het geweld tegen betogers... en hervormingen door te voeren. Birma verleent morgen opnieuw amnestie aan een groep gevangenen... onder wie ook politieke gevangenen. Uh, in oktober werden al 200 politieke gevangenen vrijgelaten... maar geen kopstukken. Of onder de gevangenen die nu worden vrijgelaten... prominente activisten zijn, is niet bekend...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 De politie in Brabant onderzoekt drie autobranden in Waalwijk. Vannacht gingen daar in verschillende straten drie auto's in vlammen op. Het waren drie cabrio's, waarvan één oldtimer. Ook een carport brandde af. Twee weken geleden brandde in Waalwijk ook al een klassieke auto uit. Het weer. In het zuiden nog mist, verder zon. In het zuiden kan later de zon doorbreken en lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Paul. Ja, welkom in het tweede uur, Zometeen in het spoor terug... het tweede deel van het verhaal van de Jordanese handelaar... en aartsjaggeraar Paul Rolman. Daarvoor de geschiedenis van de jacht in Nederland... met cultureel antropoloog Heidi Dalis. Maar eerst, afgelopen vrijdag werd bekend dat Andy Tielman... op 75-jarige leeftijd is overleden... Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Indo-rock. met de Tilman Brothers. De band die hij samen met zijn broers vormde. In navolging van die Tillman Brothers. ontstonden eind jaren 50, begin jaren 60. tientallen andere Indische rockbandjes. We hebben nu Leon Donaas, oud-voorzitter van de stichting Indo-rock. aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakte die Tilman Brothers zo bijzonder? Ja, wat maakte ze bijzonder natuurlijk. Het was ineens in die jaren 60, eind jaren 50. Eh, eh, hadden we op de radio en alles wat er gedraaid werd, een beetje, Andy de Reuva, Eddie Christiani en de spelbrekers. En eh, Johnny Jordaan en zo, en Tante Leen. En toen kwamen er ineens vier indische jongens op de televisie en die stonden daar een rock -roll show te geven. En eh, met de gitaren te gooien en eh, op de bas, en eh, staanden op de bas spelen, ja dat was iets... Eh... Iets unieks, natuurlijk. Het, is echt, het is echt heel bijzonder, want die familie Tielman kwam in 1957 van Indonesië naar Nederland. In 1958 ja. brak de band al door op de wereldtentoonstelling Expo in Brussel. Hoe kan dat dat, dat het zo snel ging? Ja, ze werden gevraagd eigenlijk voor een, eh, voor een dansgroepje eigenlijk op de Expo in het Indonesische paviljoen. En toen mochten ze in de, in de pauzes mochten ze dan een, hun eigen muziek spelen, de rock'n'roll. En daar begon het eigenlijk een beetje. Ze konden gelijk daar een plaatje toen die tijd maken. Maar eh, die band bestond Of speelden ze al toen ze naar Nederland kwamen? Hadden ze in Indonesië al gespeeld? In Indonesië speelden ze al. Ja, oh, een ik, ik beetje ik... traditionele muziek. En ook. En ze hadden natuurlijk daar zo in de Amerikaanse zenders van, van, vanuit Australië. En daar hadden ze natuurlijk Elvis Goord en, en Bill Haley en. En de Film aan de klok hadden ze daar al gezien. <laughs> ja, ik, ik, geloof, ik geloof zelfs dat ze ook... Eh, althans, ik kwam ergens tegen dat ze ook bij de politieële acties in 1949 bijvoorbeeld... de tweede gespeeld zouden hebben voor de Nederlandse militairen. Dus dat hebben ze ook nog gedaan. Dat hebben ze ook allemaal eh, gedaan daar. Maar toen waren ze natuurlijk allemaal kinderen eigenlijk. Maar, de, de, toen ze dus op, um, in Brussel gingen spelen... en totaal to iets anders gingen spelen dan van ze verwacht werd... was dat een, was dat een, een schandaal of was het een sensatie? Ah, het was een sensatie. Want dat, had natuurlijk, dat hadden ze nog niet gezien. Wij konden de rock and roll natuurlijk nog niet hier in Nederland en in, in, in België. En, en hun bracht dat natuurlijk hier naartoe. Is het nou zo dat ze, want ik heb begrepen dat ze toch vooral in eerste instantie in Duitsland heel veel succes hadden? Ja, vanuit de, vanuit de expo zijn ze gelijk naar, naar Duitsland gegaan. Daar zijn ze gelijk voor een film gevraagd. Daar hebben ze in de film Paprika hebben ze gespeeld als, eh, als, eh, als band in een, in een soort bar. En de, de, die film die ging dan over een meisje wat weggelopen was van huis. En, en dat was een doorbraak natuurlijk ook. En toen werden ze, ja, in, in, in, gingen ze daar ook spelen... Kan. Ja, en dat was helemaal een sensatie. Ik kom vrij regelmatig kom ik in Duitsland. Nou, er zijn dan de, die generatie, die, die Duitse muzikanten, die hadden zoiets nooit gezien. Maar kan, en... het nou, kan het nou zijn dat uh, Hamburg, Reperbaan, Keizer Keller, ik noem maar even een paar ja. namen, kan het nou misschien zijn dat de Beatles het van Andy Tilman hebben afgekeken? Want nou... die speelden daar toen ook. Ja, dat is wel de... gesuggereerd ja, in de Volkskrant. dat is gesuggereerd. gesuggereerd en hij zegt het zelf ook niet, maar zover ik weet. Hebben ze Tilmon nooit in, in Hamburg gespeeld. Oh. Ze hebben altijd in, in, in, in, de, in het Roergebied gespeeld. En uh, natuurlijk en, kennen de Beatles dat wel gezien hebben en uh, de Tilmon en over gehoord hebben. Maar of hij ze echt ontmoet heeft. Ik, ik, ja, ik heb ze altijd zo met, met twijfels erover. Want er is niks van terug te vinden. Wanneer heb jij ze voor het eerst gezien trouwens? Ik heb ze voor het eerst gezien in, in 1965 hier in Scheveningen. Hier in Den Haag en dat ja dat was toen die tijd was dat eh, ook al voor, voor mij ook als als jonge jonge jong was dat een sensatie dat was ongelooflijk wat de die jongens met je met je, toen die tijd was dat met je vijf Er was één broer weg en er waren er twee andere jongens bij en wat het die bracht aan, aan muzikaliteit. Dat was ongelooflijk wat het die zo op de bühne neer konden zetten. Maar 65 is wel de tijd in feite dat ze het begonnen af te leggen tegen de nieuwe beatbandjes. Hè? Ja, maar ze hebben natuurlijk heel veel geld verdiend in, in, in, in de begin jaren 60 in Duitsland. En altijd volgeboek. Ze zijn wel eens, en een paar keer ertussendoor zijn ze in Nederland geweest ook. Voor, voor, niet zo groot, maar toen ze naar Scheveningen gingen in, in 65 jaar. Toen was eigenlijk een beetje de beatperiode. Maar hun kwam natuurlijk terug met hun, met hun act, natuurlijk, met hun rock'n'roll act. En dat, en dat rock'n'roll leefde natuurlijk maar, wel. Want maar, al die beat, al die, beat die speelden rock'n'roll toen die tijd. Afsluitend, heel kort. We denken altijd Peter Koelewijn is de hm. koning van de rock'n'roll in Nederland... de grondlegger, maar het is natuurlijk gewoon Andy Tielman. Andy Tielman, die blijft de grootste. Oké. Ik ken, okay. ken niemand of één. Leo Le Le hartstikke bedankt. Joe. Ja, dat dit nummer A heet, dat zal het zal niet uh, verwonderen... dit was uh, de Tilman Brothers, met een nummer dat ze ook speelden... op het geruchtmakende optreden in Brussel. Ja, het is uh, onze volgende gast, Heidi Dales. Merkte ze net op, het is vandaag Hubertus. En dat is een dag uh, waarop uh, in ieder geval in Limburg... altijd nog um, jagers werden gezegend door de kerk... Inderdaad, in de katholieke streken van dit land uh, wordt Hubertus gevierd. Het is inderdaad een katholieke feestdag. En daar uh, trekken jagers met hond en geweer naar de kerk en worden gezegend. Ja, ik, uh, deze week was de jacht flink in de publiciteit. Vandaar dat we het erover hebben. Vanwege het vergiftigen van roofvogels door jagers... en de reactie van de PvdA die hier op het jachtseizoen wilde opschorten. Daarnaast maakte staatssecretaris Bleker ook nog eens bekend... dat hij de mogelijkheden voor jacht op onder meer herten en zwijnen wil uitbreiden... om, zoals hij zegt, ecologie en economie meer in evenwicht te brengen. Wat Ivo de Wijs weer heel boos heeft gemaakt, zoals u ze zo net in de reclame kon horen. Discussies die niet nieuw zijn, waarbij jagers in ons land... vaak in ieder geval naar, naar hun eigen zin te veel moeten inschikken. Nou, om die discussie in historisch perspectief te plaatsen... Heidi Daares, hebben we u hier uitgenodigd. Welkom. Het hoogleraar culturele antropologie aan de VU en twintig jaar geleden gepromoveerd op een proefschrift getiteld... Mannen in het Groen over de wereld van de jacht in Nederland. U bent nu met Chinezen bezig en met <laughs> heel andere. maar we, we hebben u bereid gevonden om nog over uw oude onderwerp te praten. Um, is er veel veranderd als u deze discussie nu volgt... Uh, in, in de discussie over de jacht in Nederland? Deze recente discussie sluit heel erg aan op de discussie die ik meegemaakt heb... toen ik het onderzoek deed in de jaren zeventig. Toen uh, was ja, het doden van roofdieren een, een hot issue. Het uh, doden van roofvogels ook. Uh, de relatie tussen jagers en roofdieren is natuurlijk een hele ingewikkelde. Het zijn concurrenten. Het zijn concurrenten. Uh, dat is de eerst voor de hand liggende verklaring. Maar uh, met name roofvogels, die uh, hebben het geluk of de pech... het is maar hoe je er tegenaan kijkt dat ze een hele sterke lobby achter zich weten. En dat is de lobby van de vogelbescherming. Van wie ook dat spotje was zo net, oh, in de reclame. Ja. Ja. Ja. En de vogelbescherming heeft het voor elkaar gekregen... om al heel vroeg in de vorige eeuw de roofvogels beschermd te krijgen. Roofvogels mogen niet gedood worden. Laat staan gejaagd. En de jachtlobby heeft dat niet kunnen voorkomen? Uh, de jachtlobby en uh, de vogelbescherming aan het begin van de vorige eeuw... dat was één en hetzelfde. Maget? Ja. Ja, nee, Jagers zijn was... natuurbeschermers. In de 18e eeuw is dat begonnen. Verder ver was er niemand in geïnteresseerd in de natuur... op een zonderling, Bewijs nou, De hele volkstammen waren daarin geïnteresseerd. De boeren, de overheid, de overheid was bezig... Om uh, de staat der Nederlanden te vestigen en er moest een geweldsmonopolie komen. Dus de jagers die moesten gereglementeerd worden. Uh, met name in de 19e eeuw is dat gebeurd. Maar de jagers die gereglementeerd moesten worden, dat waren stedelingen. Dat was niet meer de vaak geciteerde adel, uh, die jachtprivileges had. Dat wa was al lang niet meer zo. De jachtprivileges die zijn in de 18e eeuw afgeschaft. Is het nou zo dat? Want je, Het lijkt alsof jagen in Nederland niet bij het geaccepteerde erfgoed behoort. Zoals bijvoorbeeld in Engeland of in Frankrijk. Is dat, ik krijg de indruk dat dat dus een scheef beeld is. Dat dat wel daadwerkelijk ook hier het geval is geweest. Dat is absoluut waar. Jagen is historisch erfgoed in Nederland. Er is altijd gejaagd in Nederland. Uh, alleen het beeld dat door de adel gejaagd is. Uh, dat het jachtprivileges waren. Dat klopt niet. Want zoals ik net al aangaf, in de 18e eeuw... is de gegoede burgerij naar buiten getrokken. Ze hebben landgoederen gekocht. Maar ze hebben ook nog de bestaande titels gekocht... waarmee uh, jacht- en visrechten kwamen. Dus die hebben in feite net als de adel in het begin gejaagd. Maar dat is dus de gegoede burgerij trok de steden uit naar hun eigen buitens... en gingen daar in feite adeltjes spelen. Gingen adeltjes spelen. Dus het is een beetje Hendrik van Willemina. Dat is een typisch voorbeeld, denk ik. En het was ook een fervent jager... Ja. Het waren allemaal van dat soort mensen, maar dan een nou paar treetjes ja, lagen. Aan de Hendricks uh, hebben de jagers hun legitimiteit ontleend. Want het was toch afgezegend door het Vorstenhuis. Maar er is iets anders gebeurd in de, uh, met name de 19e eeuw. Uh, toen uh, is een andere regeling ingegaan voor wat betreft het recht om te jagen. Uh, we zijn overgestapt naar een vergunningsstelsel... waardoor in feite de boeren die uh, grond bezaten, hoe, hoe weinig dan ook... Uh, de eerste uh, gerechtigden waren om te jagen. Maar die boeren hebben er amper gebruik van gemaakt. Die hebben namelijk de kans gezien om geld te verdienen. En die hebben jachtvergunningen uitgedeeld. En die jachtvergunningen zijn gekocht. Soms op dagbasis, ad hoc basis. Door stedelingen die gewoon op zondag... nee nou, dat was niet in Nederland, sorry. Op zaterdag naar het platteland trokken. En we zagen een enorme toename aan dit soort vergunningjagers uit de stad. Oh, wat, wat grappig. Want dus, dus in feite eh, moest de, de burgerij die geld had verdiend... en zichzelf een status ging aanmeten moesten bij de boerderijen aan kloppen om te mogen jagen. Ja, en dat werd heel soepel geregeld vaak. Ja. Want ik ben toch verbaasd, want ik moet denken aan Benny Jolink... de, de zanger van Normaal, die wel eens heeft gezegd... dat het, het, uh, het onbegrip tussen plat uh, platteland en stad... het best tot uiting komt in uh, de opvatting over jagen. Boeren, jagen, stedelingen begrijpen dat niet. Hij heeft toen ook een tram in Amsterdam beschilderd... met een jager als een soort prov provocatie. Maar dat is dus in feite een uitgevonden invented tradition. Een uitvonden een mythe. Ja. Nou, niet helemaal, want boeren hebben altijd wel deelgenomen aan de jacht. Uh, zij het in eerste instantie om wildschade te bestrijden. Boeren hebben een geweertje gehad... Uh, maar die zijn dus niet zoals de, de herenjagers uh, op drijfjacht gegaan. Uh, hebben het niet georganiseerd met, uh, met uh, uh, grootse uh, activiteiten daaromheen. Uh, uh, boeren zijn eigenlijk pas vanaf de jaren zeventig... heel bewust in hun eigen uh, dorpsgemeenschappen... Uh, jachtcombinaties gaan oprichten... om de jacht uh, in dat landelijke gebied waar ze woonden... in eigen handen te houden. Mm -hmm. Daarvoor is de jacht toch altijd meer in handen geweest... van degene die het konden betalen want er gaat enorm veel geld in om, laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. Is het nou zo dat die burgerij die ging jagen... dat die gewoon alles mochten afknallen wat ze wilden? Oh nee, want daar hebben we de jachtwetten voor. En wel een hele reeks. Uh, het, het typerende van de jachtwet is dat het niet alleen reglementeert... wie er mogen jagen, maar ook waarop er gejaagd mag worden. Dus zo'n jachtwet definieert wat wild is. En nee. wild is aantrekkelijke dieren voor de jagers die een goed tegenspel bieden. Dat is de opvatting van de jagers. De wetgever ziet dat heel anders. De wetgever wil uh, dat uh, dieren die schade kunnen veroorzaken... Uh, dat dieren die in de traditie sinds eeuwenlang bejaagd worden als jachtwild... dat die in de jachtwet blijven. Zo hebben we de haas uh, als jachtwild gedefinieerd... het konijn als schadelijk wild lange tijd... Nou, dat is sinds de jaren 80 ook veranderd qua naamgeving. Maar in de beleving is voor jagers eigenlijk het verschil gering. De haas is, uh, die kun je lekker uh, klaarmaken na, na afloop van de jacht. Als die daar dood ligt, wordt die geveeld en vervolgens bereid. Nou, en het konijn is wat dat betreft wat minder interessant als eetbaar wild. Maar wel als jachtwild. Want een konijn schieten, nou dat is spannend. Om, uh, spannender dan een haas? Een haas wordt in een drijfjacht naar je toe gedreven. Uh, en dat is voor vele jaren spannend. Maar een konijntje jaag je door met je hond... Uh, langs de wallen te struinen. Niet, uh, niet de wallen in Amsterdam. Uh, mm. De houtwallen de te struinen. De en, eh, Precies. Uh, en dan springt er plotseling zo'n uh, konijntje voor je voet weg. Nou, dat, dat is, is jacht puur. Mm, Oké. Okay. Ja. Uh, en dan komt er in 1923 zo'n zo jachtwet. Mm. Um, uh, en dat is... Is het, dat het moment dat de jagers zich in Nederland gemarginaliseerd beginnen te voelen? Toen voelden de herenjagers zich gemarginaliseerd... omdat de boeren de eerste gerechtigden waren om op hun eigen land te jagen. Daarvoor uh, waren de jachtwetten die hebben vooral geregeld... dat de herenjagers niet lastiggevallen werden door broodjagers die op hetzelfde wild gingen jagen. Dus die jachtwetten eerder die waren bedoeld... om vooral de buit letterlijk te verdelen in dit land. Het grofwild, het kleinwild was voor de herenjager... het schadelijk wild voor de boeren. Maar in 23 is dat dus veranderd met desastreuze gevolgen. De wildstand is uh, dramatisch gedaald toen. En toen zagen we dat uh, de herenjagers het prima konden vinden... met de burgerij uit de stad die niet ging jagen... maar die wel de natuur wilde beschermen. En de natuurbescherming en de jagers hebben gezamenlijk aangedrongen... bij uh, de Rijksoverheid om strengere jachtwetten uit te vaardigen. Om vooral beter te reglementeren dat niet iedereen... zomaar het platteland kon optrekken en daar dieren kon doodmaken. En dat is in 1954 gebeurd. De, de jachtwet van 1954 is eigenlijk een blauwdruk voor alles wat daarna gekomen is. Maar wat was dan de aanleiding in 1923 om dat te doen? Wat zat er dan voor gedachten achter? De gedachte die deed zich voor in 1875. En dat was de grote depressie in de landbouw. Het ging echt heel beroerd in Nederland. Het was vooral nog een rurale economie, een, een, een agrarische economie. Uh, en de minister destijds uh, die heeft besloten om boeren vooral alle ruimte en vrijheid te geven. Om zich te verweren tegen belagers. En wild hoorde daar ook bij. Dus 2354 uh, was, uh, was, uh, was een slechte periode ja. voor het wild. Toen in 1954, wat is er toen geregeld? Uh, een aantal dingen. Uh, allereerst is de 40 hectare regeling ingevoerd... waardoor jagers die een vergunning wilden verkrijgen om te kunnen jagen... die moesten minimaal toegang tot 40 hectare grond hebben. Dat was één belangrijk ding... Uh, en verder is, zijn, is, is wild weer op een andere manier gedefinieerd. Er is meer wild beschermd of semi-beschermd. Um, en jagers uh, moesten voortaan voldoen aan de eis dat zij ook het, het terrein waar ze jaagden, dat ze dat gingen beheren. En dat was het moment dat de beheersjacht geboren is omdat juist, en dat is een erfenis uit die periode vanaf 1923... dat het in feite um, door, door die wet een tegengestelde effect was van ongereglementeerdheid. Ja. Dus de jagers, die hebben bij die tweede jachtwet hebben ze eigenlijk, van 1954... hebben ze eigenlijk een prima positie gekregen. Dat is ook zo. Uh, ze hebben met die positie ook geleerd om uh, met natuurbeschermers samen te werken. Dus dat hele idee van jacht is eigenlijk beheer is toen ontwikkeld. En dat was op zich een hele slimme zet. Alleen in de jaren zeventig deed dat vertoog uh, geen, uh, niemand meer overtuigen. He, toen kwamen de, de nieuwe natuurbeschermers... de goed opgeleide en goed gebekte biologen. De kritische biologen. En die riepen van, we hebben geen jagers nodig... We moeten gewoon via de wolf terughalen in Nederland. En dan is het jager, probleem opgelost. Ja. ja. Nou ja, En toen ontspon zich de jachtoorlog. Die zo en, spannend en, en waar zijn we dan nu? Want als je nu roept, jacht is beheer, denkt iedereen... ja, dat zal allemaal wel, daar geloven we niks van, zoals je inderdaad zegt. Want dat incident wat deze week gebeurd is... is dat nou typerend voor mentaliteit van jagers... of is dat nou juist helemaal niet het geval? Of Hoe is dat probleem? Ja, is dat typerend voor de huidige stand van zaken? Nee, absoluut dat, niet. Dat... Het is een bedrijfsongeluk. Het is iemand die een rijbewijs heeft en een ongeluk veroorzaakt. Kijk, jagers weten donders goed dat ze in een glazen kastje zitten. En, en ze kijken wel uit dat uh, uh, dergelijke incidenten naar buiten komen... of uh, laat staan regelmatig gebeuren. Dat is niet de mentaliteit van jagers. Jagers zijn ook natuurbeheerders. Want maar ze beheren even? de natuur om vooral jaagbaar wild te hebben. Ze beheren de natuur niet... Om de natuur zelf. Want wat was weer precies het incident? Ik geloof dat, dat... Roofvogels zijn uh, doodgemaakt door jachtveldbeheerders. Omdat zij hadden zelf patrijzen en zo uitgezet... en die werden door roofvogels opgegeten. Dat was geloof ik de kern van het probleem. Ja, en de kern van het probleem is ook dat er, vazanten, trouwens, dat er geen fazanten meer mogen worden uitgezet... sinds de jaren tachtig, dat is bij de wet verboden. Dus daar zijn meer dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Het, is niet alleen, het gaat niet alleen om die roofvogels al zodanig... Maar het is dus niet zo dat de jager in de zon zodanig getemd is... en in een zonstrak jasje zit dat je dit soort rare paniekreacties krijgt? Nee, dat is niet zo. Maar jagers proberen natuurlijk wel binnen het hele strakke kader... van de flora- en faunawet... Eh, waar je alleen nog maar jagen mag, mag jagen met een redelijk doel. Wat is een redelijk doel? Nou, voor, voor je vermaak, hè, dat is zeker geen redelijk doel. Dus maar binnen deze restricties proberen jagers... toch nog een klein beetje plezier aan de jacht te beleven. En ik wil niet daarmee aangeven dat daardoor dit soort incidenten permanent gebeuren. Maar het is wel deel van de verklaring dat zoiets überhaupt kan gebeuren. Dat is die strikte reglementering. Heidi Dalles, is, is het uh, boek nog te krijgen? Af en toe duikt het op in, uh, in het antiquariaat. Want het hoort dan bij de, bij de boedel van een overleden jager. Ja, oh. <laughs> maar het is niet anders niet meer te verkrijgen. Het is ooit nee. uitgegeven door Sun en het heet Mannen in het Groen en... <laughs> Heidi bedankt voor het verhaal van morgen. Ik zeg nog even bij u, u bent cultureel, cultureel antropoloog aan nee. de VU. Mag ik het even ik dat dat corrigeren? Is, ik ben inmiddels organisatiewetenschapper. Maar de, u bent wel als cultureel antropoloog begonnen? Begonnen wel. Maar oh, dat, dat raak je ooit kwijt? Ik raak die antropologie nooit kwijt. Oh, Alleen sorry, mijn hoor. huidige activiteiten uh, ontvouwen zich binnen de afdeling organisatiewetenschappen. Akkoord, oké, okay, <laughs> bij deze. Springer. Afgelopen week overleed de schrijver en diplomaat Kai-Jan Schneider... beter bekend onder zijn pseudoniem F. Springer. Hij schreef onder meer berichten uit Hollandia, Bougainville en Bandung-Bandung. In 1995 ontving hij de Constantijn Huigensprijs voor zijn hele oeuvre. Als diplomaat werkte hij onder andere in Iran, Angola, New York en de voormalige DDR. En hij werkte in 1958 als bestuursambtenaar in Nederlands Nieuw-Guinea. In 1990 keerde hij voor de VPRO-radio terug naar... Balien Vallei in Nieuw-Genea samen met programmamakers Jan Louter en Rob van Olm. Laten we even luisteren naar het fragment. Rijke markt, ja, al die stentjes vloeien over van, uh, van etenswaren, vruchten. Medicijnen heb ik gezien, goede, goed gevulde apotheken. Nou ja, het eerste waar ik aan dacht is, uh, uh, uh, well, well, well, ik trok meteen een vergelijking met de uh, uh, DDR in het oude, onder het oude regime. Waar je uh, uh, minder in winkels en op straat zag liggen dan, uh, dan hier in deze toch eigenlijk, uithoek yeah. van, uh, van, uh, van de wereld. Het doet in niets hier herinneren aan wat je zo om je heen ziet aan uh, het vroegere Hollandia. En aan de andere kant heeft het toch iets heel vertrouwd. Ja. de gehele vierdelige serie over Springer in Nieuw-Genea... en andere radiointerviews met hem voor de VPRO-radio... kunt u beluisteren via het VPRO-radio-archief op onze website... www.geschiedenis24.nl. En wat u daar meer op kunt horen en zien... hoort u nu van Marek Kolhaas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Matthijs. Inderdaad, die uh, hele radioserie uh, is daarop uh, te beluisteren. Prachtig om uh, Springer daar weer uh, op Nieuw-Genea rond te horen lopen. Um... Ja, op de website kun je ook kijken naar het debat wat afgelopen dinsdag in De Rode Hoed werd gehouden... als afsluiting van de tv-serie over de geschiedenis van de slavernij. Nee. Dat ging er nogal heftig aan toe onder leiding van Prem Radakusjoen Met als gasten de historici Henk ten Heijer, Patricia Gomes, Leo Balai en Gert Oost-Indie. En de centrale vraag die daar gesteld werd was... Kun je wel een objectieve geschiedenis van de slavernij weergeven die hoofdzakelijk gebaseerd is op bronnenmateriaal uit, uh, uit witte bronnen? En de dus slotsom van... was dat het wel of niet kon? Uh, nou, sommigen vonden van wel, anderen vonden van niet. Vandaar de opwinding. En vandaar uh, de opwinding. Ja. En dat is een debat wat natuurlijk, denk ik, over heel veel andere onderwerpen natuurlijk ook geldt. Um... Verder ook gewoon aandacht voor Sinterklaas op de website, want die kwam uiteindelijk gisteren weer in ons land. Hij is al gefilmd vanaf 1924, die binnenkomst. Eerst door Polygoon en eerst en vooral in Amsterdam. Zo kun je Sinterklaas al in 1931 op een motor door de stad zien scheuren. In 1941 werd hij hartelijk ontvangen door de leden van de jeugdstorm van de NSB... En in 1952 werd hij voor het eerst op de nationale tv binnengehaald. En dat gebeurde toen nog met commentaar van Mies Bouwman. Maar de stem van de binnenkomst van Sinterklaas is natuurlijk die van Aard Staartjes... die ik meen vanaf 1982 tot ver in de jaren 2000 het commentaar heeft verleend. Um, ja, en dan op het themakanaal Geschiedenis 24. Dat staat de komende week in het teken van het 40-jarig bestaan van Greenpeace. En daar worden een aantal bijzondere documentaires vertoond, die ook on demand zijn te bekijken zoals de documentaire de boot en de Bomb... die Greenpeace in 2006 maakte... over het laten zinken van de Rainbow Warrior... door Franse veiligheidstroepen in 1985. Het hele programma kan je dus zien op geschiedenis24.nl. Marisol Haas, vriendelijk bedankt. Ja, nu in het spoor terug. Het tweede en laatste deel van Mijn Zaak. Een portret van de Jordaneese zakenman Chagraar Paul Rolman... geboren in 1924. Vorige week hoorden we... Hoe hij buurtkinderen belazerde met een knikkerspel, Hoe hij sjoemelde met voedselbonnen en naar de zwarte markt ging in Purmerend. En deze week vertelt Paul Rolman hoe hij via zelfgebaande wegen de jaren 40 en 50 overleefd. Samenstelling Laura Stek, techniek Berry Kamer. Terug in de Beemster bij de 87-jarige Paul Rolman. Hij staat al buiten, met de handen in zijn zakken. Alsof hij klaar staat voor de opera. Ja, je gaat nooit zonder stoppen, dus de doe Er is een foto, een straatfoto. Er staan twaalf kindjes op. En er staat één jongetje bij me, dus erop, dus hier ben ik. Achter hem staat een tweedimensionaal houten huisje. Dus nummer 14, hij onder straat. Een zelfgemaakte replica van zijn ouderlijk huis. Om maar niet te vergeten dat hij uit de Jordaan komt. Je was als kind was je in de Jordaan al grootgebracht op straat, hè? de hogeschool. Dat betekent wel dat, dat puntje wordt geslepen, dat, dat potloodje. Dat scherpe puntje wordt vooral ingezet voor Roman's eigen zaakjes... die per dag, per week of per maand wisselen. Ik probeer het vandaag en morgen ben ik het vergeten. Dan doe ik weer wat anders, als het niet lukt. Hè. Het verhaal gaat door waar we gebleven waren. Microfoon in de houding. Moet je zo blijven zitten? Het is eind 1944 en de 22-jarige Paul wil weg uit Amsterdam. Geef me dat, dat voelde hij je aan jezelf ook? Ging je toch, zoals wij dan op zijn Amsterdam zeggen, te veel in de kijkers lopen? Naar eigen zeggen niet vanwege zijn opgebouwde reputatie als handelaar. Al had ik dan een, een, een heilig boontje geweest, dan hadden ze me nog gepakt. Je hoorde in Duisland die in de fabriek te staan. Roman vertrekt richting Noordoosten. Daar zitten oude handelsrelaties. Hij sluit zich aan bij een groep vrouwen. Nou, dat zat dan op wrakke fietsen met houten uh, banden of met tuinslang. Of... Ik zat dan op een, nog op een knappe fiets. Ik was goed geschoren en rode lipjes gemaakt en opgemaakt. En een, en een hoofddoekje. Nou, een lange broek kon je makkelijk aan, want dat droegen ze allemaal. Maar ik ging als vrouw tussen die vrouwen gingen we dus de brug over, want daar dat waren de linker dingen natuurlijk... naar het, naar het paradijs, naar, naar het eten. En nou, natuurlijk bij die brug, Duitsers met mitelieuren toestanden... maar vrouwen werden niet gecontroleerd, alleen maar mannen. Dus er was oeh tegen die, tegen, tegen, tegen die Duitse gasten die erachter die op wacht stonden... en achter die milieurs. En die, die, die, die, die Duitsers nu ah, meedels, mij meed terug. En heen en weer waren van, maar je zweten van angst natuurlijk, zweten pentjes. Zo ben ik dus in Zwolle terechtgekomen. En die vrouwen gingen ook al mijn eigen weg op. En ik denk, ik red het wel weer. En toen ben ik in Steenwijk terechtgekomen. Roman blijft in Steenwijk hangen. Daar maakte hij ook de bevrijding mee. Toen kwamen de Canadezen die kwamen Steenwijk binnenrijden. En uh, dat was fantastisch natuurlijk. En toen was ik een van de weinige mensen met Liever de Vos. Liever de Vos was een, een zoon van de, plaats, een van de plaatselijke slagerijen. En die kon Engels en ik. En toen zijn we tolk geworden bij de Canadezen. En uh, toen uh, verdienden we 300 sigaretten per dag. En één sigaret bracht een gulden op. Roman kan zichzelf dus als tolk verkopen. Engels, dat had hij uiteraard zichzelf geleerd. In de dertiger jaren hadden we een buurjongen... en die vaarde op de Holland-Amerika-lijn. En als hij terugkwam, had hij altijd een, een aardigheidje voor mij en mijn zus. En hij had ook magazines. En in die tijd was die Kangsteroorlog aan de gang. Van Al Capone, wat je wel nu op de films ziet was toen in de werkelijkheid. En potverdorie, dan zag ik zo'n foto van een auto op z'n kant... met die bloeiende kerels. Daar en dan, dan haatte ik het dat ik het niet kon lezen. Dus toen kwam er al heel gauw voor vijf centen... een Engels-Hollands woordenboekje. En zo heb ik mijn Engels geleerd. Tijdens zijn werk als tolk ontmoet Paul Roman Canadese soldaten... die dezelfde zakelijke instelling hebben. Zoals Bill Kelland. Het klikte tussen ons. We hadden twee jongens van de gestampte pot en Bill die had een enorme goede betrekking die was chauffeur bij twee doktoren Canadezen natuurlijk Canadezen en wat deden die twee doktoren die hun opdracht was in alle krijgslazaretten dus Duitse hospitalen te zoeken en te registreren uh, geallieerde gewonden de slag van Arnhem die was geweest en al die toestanden meer en me, ik word tolk, interpreter, bij die twee doktoren. Dus die twee gasten zaten achterin. En ik uh, was de bijrijder, ik zat voorin met Bill Kelland. En dan kwamen we dus in een Duits hospitaal En dan was het hap, snap, snap, snap. En dan was het van die Duitse officieren die pistolen te pakken zien te krijgen. En daar kreeg je wel 3000 sigaretten voor. Er was 3000 gulden toen in die tijd. Ja, de geld dat een mens kent verdienen. Met de gekste dingen natuurlijk. Maar Roman moet zich naast zijn lucratieve sigarettenhandel... ook nuttig gaan maken voor Steenwijk. Hij wordt, zoals hij zegt, gevraagd als hoofdschoonmaker... door de binnenlandse strijdkrachten. Ik krijg de opdracht om het, uh, het Mulo-gebouw schoon te maken. En dat Mulo-gebouw, schoolgebouw dus... Dat was uh, in, in de oorlog was het een, een Duits uh, ont, ontspanningsgebouw uh, waar, waar uh, soldaten konden slapen als ze verlof hadden en eten en er werden feestjes gegeven en en en voorstellingen noemen en daar was het gebouw dus tijdens de oorlog zover ik het heb gezien ge voor gebruikt wordt en wat gebeurde ik, ik kon het uh, heel goed hebben met, met uh, de namens is me Met de hoofdonderwijzer daar. En uh, nou, ik, ik kon het schoonmaken. En er werd ook weer een prijs voor afgesproken. En toen kreeg ik een briefje, ja schat. Het is verschrikkelijk wat je nu vertelt. Ik kreeg een briefje. En dat was geldig voor tien mannen en tien vrouwen. En met het briefje ging ik dus naar de School En daar waren de vrouwen en de mannen opgesloten, dus uh, apart natuurlijk, die dan fout waren geweest. De zogenaamde moffen, hoeren, tjong, jongen, zwaar woord, uh, die werden dan eventjes wel kaal geknipt. En er zat, natuurlijk zaten er slechte mensen tussen, natuurlijk, en dat was met die mannen ook, maar er waren ook jongens dat je denkt, nou, god, oh, god, oh, god, oh, god. Die vrouwen die gingen dus de ramen lappen en de vloeren schoonmaken en, en wat dan ook, en die tien mannen, die, uh, ging, die deed het zware werk dan. Dus de kolenkelder werd opgeruimd en noem maar op allemaal. Maar nou, waar ik woonde in Steenwijk, daarnaast had je een slagerij. <tiek> een slagerij, en die heette de Dolder. En toen uh, stond daar in die, in die, in die school stond een hele grote koelkast. Wat je in die oude slagerij, de oude. die waren dan van, met tiekhouten deuren. En die werden uh, gevoerd, zeg maar, met ijstaven. Er waren balken van ijs. Toen heb ik Freek den Dolder genomen. Dat was de, de oudste zoon van de slager. En zei, ik geloof dat ik voor jou wat te koop heb, weet je wel. En hij voort wat, voordat, ik liet hem zien. Als je die wil ik graag hebben, die. En toen ging ik die tien mannen uitzoeken. En die zaten weer in een andere afdeling van die Ambersol. En ik loop daar. Hoi, Poutje hoor ik achter me roepen, op z'n Jordaanse. En ik draai me om, ik zeg, God zitten daar jongens van Herremans En dat was toen een, een, een gefortuneerde uh, transportonderneming... uit de Jordaan, uit de Rozenstraat. En die moesten natuurlijk ook voor de Duitsers rijden. Dat noemen ze dan na de oorlog dat ze gecalaboreerd hebben. Niet, wat, de, wat wou je dan? En nou, die jongens die zitten daar. Denk ik denk: Godverdoor, ik denk of het Lot het zo wil weten. Want het ging nog steeds over die. Over die, die, die zat in mijn kop, die, die, die grote koelmachine. En ik zeg: Nou, ik zeg uh, uh, zo en zo en zo, zo. Ik zeg, Er moet even een, een, een dingetje uh, uit elkaar gesloten worden, een koelcel. Uh, ik zeg, en dan ben ik bij jullie natuurlijk... want er waren automonteurs ook allemaal, weet je wel. ze zeggen ja, maar wie, wie ik mee moet nemen, weet je wel. Dus hij zei, nou, die en die, die niet, en ze slaan die wel. Dat is een goede, dat is een, een vuile vice-fascist. Die zit, die, die moeten we niet hebben. Want die zaten er ook tussen. En dus die tien jongens, die worden druk bezig op die... Uh, en, uh, en dan kreeg ik alweer een saintje als die hoofdonderwijzer kwam. En dan zei hij, en hoe gaat het hier... Met ons Amsterdam en Tien, weet je wel. Ik zei, nou, je ziet het, je ziet het opknappen. En dan waren die gasten met iets heel anders bezig. En uh, wat deed ik dan? Dan waren er van die hele grote turfmanden, had je. Dan liep ik erachter met mijn band om en mijn pistool. En dan die gasten met die manden op hun rug. En, en daar werden die manden weer uitgehaald. Dat beetje turf erop, dat ging, want ik woonde ernaast. Het ging natuurlijk daarnaast voor de kachel. En die jongens die waren druk aan het monteur. Dus zo is die... Die, die uh, koolcel is dan daar in de Gassenstraat terechtgekomen. Ja. Gewoon gejat? Ja, natuurlijk. Maar hij was, hij was al een keer gejat die, van die Duitsers. En ik heb hem weer van die Duitsers gejat. Hij was er van niemand meer. stond echt niet op van, van Pietje Puk. Hij moest er, draa, moest er worden opgeruimd. Opgeruimd staat netjes. Paul verlaat Steenwijk en vertrekt weer richting Amsterdam. Waar hij vlak na zijn terugkomst zijn vrouw Corrie ontmoet. Al snel volgt een nieuw obstakel. T toen was je pot potverdomme door de oorlog heen. Ook zo lekker. Waarom ze me naar Indië sturen? De 7 december, de visie. Nou, nou kijk, dat schieten is niks. Maar ze schieten terug. Dat moet ik, dat moet ik helemaal niet hebben. Waar hadden ze de moed vandaan? Hè? Ik was pas getrouwd. Nog eind 40 jaar. Corrie was in verwachting van ons oudste kind, van onze jongen. En toen moest Pa die moest naar Indië toe. Ik kwam bij de psychiater, want je werd gekeurd. En ik, ik, stel, ik speelde gewoon uh, malle Bappie. Een van de allereerste kin, uh, uh, dingen die ik mijn uh, kinderen, ook mijn kleinkinderen, geleerd heb, is domkijken. Er zijn de mensen die denken dat ze goochelen, maar zeiden: Nou, het is helemaal lekker gaan dan. Dus, maar met het domkijken riskeerde ik drie jaar gevangenisstraf hoor. Dus dan had je, eerst had ik die vuile Pokkenoorlog had ik helemaal goed zonder kleershoorden. En dan zal ik een beetje dan naar Indië moeten. Ik zeg tegen die kerel, ik zeg uh, tegen die psychiater... Ik zeg, ik ken toch nog wel naar huis om te eten? Naar Indië? Hoe, hoe wil u dan naar huis om te eten? Ik zeg, <coughs> ik zeg, ja, maar we hebben het toch over de Indiëse buurt? De, de podium van die kerel? Dan nee, moet je hem zien kijken, de geleerde. Ik zeg, of niet dan? Nou, kort. Ik kreeg een blauwe kaart. Dat betekende dat je in mijn shock was. En dan ging je naar beneden toe. En er zat de portier. En die feliciteerde me. Hij zei, ja, maar ik ben toch niet jarig? Nee, ze, die, hij zei, maar omdat je afgekeurd bent. Ik, zei, ik ben niet afgekeurd. Ik hoef alleen morgen niet terug te komen. En ik denk, waarom krijg je niet, niet de tyfus, vuile boef? Want hij wou je erin laten lopen. Zo'n zo vuile, vieze huf, sta je nog even gaaf op het blok gooien. Geen Indië voor Paul Rolman. Het is de tijd van wederopbouw. Maar voor Paul nemen de economische mogelijkheden juist af. Toen begon het gevecht om het dagelijks bestaan. Die verschrikkelijke 50 jaren. Het geld van de sigarettenhandel is alweer verdwenen... en hij moet op zoek naar nieuwe zaakjes. Hard werken vindt Rolman prima, maar in dienst wil hij niet. Dat de mensen de hele week hun eigen uitlazers moesten werken... voor de som af 30 gulden in de week... Dan hadden ze nou erbij een, een goede betrekking. Ja, de mensen hadden niks te verteren. Dus uh, wat deed ik? Uh, ik? Ik pakte alles maar wat, ik, uh, wat ik kon. Toen heb ik voor, ik weet de prijzen, weet ik nog, voor 7 gulden 50 had ik een, een, een, een baal uh, turfmollen had ik, uh, gekocht. Een baal turfmollen. Niet te tillen. En voor die andere richting wat ik uit een tientje van mijn schoonmoeder geleend, papieren zakken. En die haalde ik in de verspijkstraat bij de, uh, bij de kostverloren kade. Ook daar bij die porties weg in die buurt. En de, toen heb ik heb de, de kolenman aan de overkant. die had zo'n uh, touw in blok, heet dat. Dat is een katrol. wat ze aan die hanebalk hangen. En touw. Met z'n tweeën hebben we die zwaarde baal turfmollen. op zolder weten te krijgen, en toen heb ik met Corrie... Heb ik die zakjes zitten vullen. Nou, we, we zagen eruit als dus we waren Gepotlood. Die, die, die, die vieze stof die je, je neus, van die turfmollen, dat is stof, hè? En toen heb ik op, op de pof, dus dat heb ik niet vooruitbetaald betaald... heb ik een bakfiets gehuurd. En toen ben ik langs de huizen gegaan met zakjes turfmollen voor de kattenbak. Ik liep me uit laarzen en dan belde ik maar aan. Mevrouw, heb je een poesie? Helemaal verkopen. Nada, 0,0, niks. En een van die vrouwen zegt, toen zegt ze, ze uh, loopt u al lang hier in de buurt. Ik zeg, nou, ik zeg een paar uur. Toen ze heeft nou niemand u verteld dat we hier geen huisdieren mag houden? Oh, God, oh, God. Ze mochten helemaal geen kat of een hond. Nou, dat was woningverordening. Mochten geen huisdieren gehouden worden, punt. En dat deed men dan ook. En ik met die bakfiets trap. Want die moet je echt trappen, hoor. die kleren dingen. Die gaan niet uit hun eigen vooruit. En toen reed ik op weg naar huis door de Witte, de Witstraat. Dat was een dierenwinkel. Laat die nou de hele handel kopen. Die kocht mijn bakjes leeg. En had ik dan iedereen betaald en had ik toch 7,5 gulden verdiend. Ja, lieveling, maar dat was geld, hoor. Soms komt Roman thuis met een zak geld, soms met niets. Maar hij blijft trots op het feit dat hij zelf zijn inkomen bij elkaar scharrelt. Met het gevolg dat ik morgens He, want smalers werd aan de huur opgehaald... dat ik smorgens om 4, 5 uur... met mijn jongetje, die was toen uh, een jaar of vijf... ging de deur uit smorgens vroeg al... dat ik die huur nog niet had. En dan had ik zo'n ijzeren haking... en dan in de vulsbakken graaien... kijken een stukje metaal en een stukje wol en een stukje dit... want toen had je die toestanden nog niet allemaal in die tijd. He. En dan stond dat kind stond op de hoek van de straat te kijken... of er een agent aan kwam. Want dat was verboden, dat mocht niet. Maar... Ondanks dat heb ik altijd, ik in de straten was ik degene die het eerste een auto had. Geen tweedehands, maar ik denk een tiendehands. Ik was de eerste die een televisietoestel had. Ik, ik had altijd een joetje meer dan een ander, zeg maar. Door het pezen wat ik deed. Maar dat betekent niet dat ik het makkelijker had. Op een gegeven moment krijgt Roman het wel iets makkelijker door de ontmoeting met een zakenman die het ook niet zo nauw neemt met de regeltjes. Ome Joppie een hele bekende Joodse man, die, uh, die kocht welvaartgoederen op. Dat lag uiteraard niet in het oorspronkelijke bestemmingsplan van de welvaartsgoederen. In Amerika waren de grootscheepse kledingacties geweest... en uh, die, uh, al die japonnetjes en en. en, en heerlijke kinderkleden, noem maar op. Dat werd in enorme balen. buiten zo groot als hier de keuken. werden die ge gepest. En dat ging naar Amsterdam. En Omeopie Spijer. God zegene zijn naam, ik mag dat die rusten in vrede. die kocht die handel op. Nou, en dan had je. als je dan met je rug naar de centuurbaan gaat staan. daar had Omeopie Spijer zijn pakhuis. En daar stonden. Uh, Personeel, mannen, vrouwen. En dan werden die balen die werden opengeknipt. En iedereen maakte dat hij in veiligheid zorgde. Want als dat bandijzer dus sprong... dan kreeg je een explosie aan, aan, aan jurkjes en, en, en rockies en bloesjes En weet ik veel, weet je niet. En dan werd dat verkocht. En dan kocht ik bij oma Jopie kocht ik dus uh, damesleding. En als ik knappe herenkleiders zat, dan paste ik het even. En ik had een kleermagje die verrommelde er weer wat aan. En toen heb ik, nu noemen ze het flyers. Toen was het reclamebiljetjes. Had ik laten drukken. En uh, ik, ik, ik, ik kon wel gelukkig beschikken over een paar honderd gulden handelsgeld. Dat had ik wel. En een autootje met een linnen kap. En dan al die, die, die jurkjes erin pompen. En dan reek naar de Jacob Lennepstraat toe en dan had ik dan dameskleding gekocht. Ja, het zag eruit, maar het zo mooi. Zo mooi was het allemaal. Nou, en in de Jacob van kon je ook, ook een, jonge, een jonge meid... nog een jonge vrouw in de twenties. In de uh, en dan waren er weer buurvrouwtjes en die wasten die jurkjes. Dat als je aan de achterkant keek van de Jacob Lennepstraat... zag je over op die waslijnen, zag je mijn jurkjes hangen. Die werden gewassen streken. Dan kregen die vrouwen ook allemaal... die deden dat oh, het moet in niet uit. En dan had ik dan... Zeg, wat ze dus, pa pamfletten, reclame-pamfletten... had ik gemaakt. Dames, dankzij onze speciale... Amerikaanse zakenrelaties... zijn wij in staat om... bluizen, rokken... en japonnetjes... voor een belachelijk lage prijs aan de maand te brengen. Japonnetjes kunt u al kopen... vanaf vijf gulden. En je schoof ze nog onder de deuren bij de mensen. Nou, lieveling... Ze stonden op straat in de rij, want die woonden drie hoog. En er stonden de klanten stonden in de rij op de trap. Toen gingen we geld verdienen. aan, nou, maar ik achter dat ijzeren ijzere dingetje op het assoir. Kleedhokjes gemaakt overal. En dan was er ook zo'n zo mochel, zo'n Pauls Die had me daar een petiteman. man. Dat was ook allemaal wat. En, en die dragen, toen floept hij die twee grote eiers Die vloep, eruit. Het er waren nog mooie uien ook, maar goed. Nou, en toen hebben we één keer gehad. Toen hadden, hadden we zo, was ik door het dol heen met het verkopen. En alles was weg. En Cody die loopt naar de voorkamer en doet de kastdeur open. En toen had ik haar jurken ook allemaal verkocht. Is wat hij me nou geflikt. Heb je mijn jurken ook verkocht? En na de hand ging ik dan weer een hele handel met badpakken. Stonden ze toch zo, die badpakken? Want vrouwen kennen ook ongegeneerd wijze, hoor. En de, als kerels aan de schoon, dat de, de Maar dat was dan de avontuur van, van die Japonnetjes. Van de Amerikaanse Japonnetjes schakelt Paul Rolman moeiteloos over... naar de paardenbusiness. Mijn leven lang ben ik paardenliefhebber. Dat zit er genetisch erin. Bij mijn nadering kan ik niet zeggen... Wat de handel betreft, hoeveel paarden door mijn handen zijn gegaan. Maar daarnaast ben ik ook 35 jaar intensief Arabisch volbloed paardenfokker geweest. En op een gegeven moment kreeg ik een, uh, weer een lumieus idee, weer, weer een rijkmaak idee. Een pony. Was een pony komen. Nou, wat kostte een pony toen? Nou, zeg maar uh, om de 500. Maar ja, die waren er niet. Klaar. Nou ja, ik mijn grote neus achterna lopen, hier snuffelen, daar snuffelen. Ja, ik kon een pony huren. En die kostte een riksdaler in de week. Ergens uh, achter het vondenpark in de Schenkelstraat. Dat ik huur die pony. Gimo heette die, Gimo. Dan ging mij op straat lopen. En dan was het, oude alme ou mag ik erop zitten? zei Ja, kost een kwartje. <laughs> ja. En dan stond ik midden in een straat. Nooit op een hoek. Want als ik dan een kind had die ging rijden voor een kwartje... dan reed ik van het midden naar de hoek... van de hoek naar de andere hoek en terug naar het midden... Dat is dezelfde afstand als dat je van hoek tot hoek, alleen het lijkt langer. En je staat midden in het hart van die straat. En uh, ja, dat ging lekker. En Paaltje, mijn oudste kind, wat ik dan helaas niet meer heb... die voelde dan aan mijn jaszakkie. En als het zwaar werd van de kwartjes... zat niet goed, papi, weet je wel, op die toeren. En uh, dan liep ik me heen en weer en heen en weer, ook zondags. En uh, op een gegeven moment was het dan vooral zondags... Dan hingen die, vrouw, mooi weer, dan hingen die vrouwen uit het raam. En wat was het nou? Dan gooide zo'n moeder of een opa, die gooide dat kwartje naar beneden toe. En een paaltje, die, die pakte dat gaaf, meestal in een stukje krant, weet je wel. En dan, uh, nou, dan, dan, uh, god, dan had ik toch wel eens op zo'n zo dag 25 gulden En dan kwam ik thuis. Beetje was verzorgd, nou, die kleine jongen, achter op de fietsie. En op een gegeven moment meldde er een man zich bij me. Ik bekijk hem al eens een beetje, wat ik zag beviel me nou niet zo erg. Ik zag al een beetje drank, weet je wel. Hij zegt: uh, wat u, Ik heb gezien of, of, of ze kinderen hadden erop gezeten, of buurkinderen. Dat u neemt een kwartje ervoor. Ja. Nou zegt hij: Ik wil die kinderen graag fotograferen, zoals begonnen. En uh, dan gaan we bij scholen staan. Dat was een idee van die vent, weet je, van die fotograaf. Hij zegt, En dan voor ieder kind wat u erop zet, hij zet: Dan betaal ik meteen. Zet, die hoeft u ook niet op te wachten. Te dat was ook zo achteraf. Een dubbeltje. Toen dacht ik bij mij, nou, ik kan bij de stilstaan voor een dubbeltje. Als mijn eigen het lazers lopen voor een kwartje. <laughs> dus toen stond ik met die vent, stond ik, uh, stond ik dan bij zo'n school. Kindje erop, kindje eraf. Dubbeltje, dubbeltje, dubbeltje, dubbeltje. Nou ja, goed. Maar dat was allemaal prima. Die man maakte leuke foto's. En, uh, maar je kon niet, je kon niet op een rekenhuis soap, weet je wel. En mensen die suipen, die. want die, uh, dus... uh, er kwam hij niet. En een lang verhaal, het zijn allemaal hele lange verhalen van mij. Heb ik dan op afbetaling heb ik een fototoestel weten te kopen. Lieve schat, mijn eerste foto's. Ik sta bij een school in de Borgenstraat. En die man die had me een snel kookcursus gegeven, fotograferen. Dus sta je in de schaduw, moet het ene diaf diafragma moet op zes... En de andere moet op, weet ik veel... Sta je in de zon, dan moet het weer op acht. En het andere weer... Nou, zo had ik dat. En om die foto's nou uit elkaar te houden... En de luisteraars die dat horen en die die foto hebben... Die gaan ze natuurlijk partij zoeken, dat ken niet anders. En dan zie je op het voorhoofd van het ponnetje... Zie je een rond kartonnetje en er staat een nummer op. En dan had ik een pak van die kartonnetjes in mijn zak zitten. Op nummer. En dan had ik zo'n haarspeltje... En die zat dan zo in het midden aan de riempje, Dat noemen ze in taal een frontdeel. En daar stopte ik dus met die ene naar voren. En er ging een kind erop. Ik maakte de foto. En dan zei ik, waar woon je? En dan zei dat kind, Borgenstraat, nummer 1, 2 hoog. En dan zei ik, Bor, 1, 2, we moeten snel gaan. En dan ging de kind eraf en dan draaide ik dat nummertje om. En er stond er 2 op. Maar het gebeurt ook wel eens dat die pony per ongeluk zo'n nummertje opfrat. Lag mijn, hele, mijn hele nummering lag in, in de werk. En dan moest ik op straat vragen. Ken jij die? Ik, ja, die woont daar een keer. Maar nog niet de allereerste keer. Nou, maar ik, ik had de bloed zijn. Ik denk, oh god, onze laatste cent. En ik hoop nog maar dat alles goed gaat. En dat het gaat zoals ik het in mijn hoofd heb. En een gegeven moment, uh, ja hoor, die foto's die werden afgedrukt. En uh, ik geef die foto's aan, aan Corrie. Want we gingen dan die foto's sorteren. En uh, ze kijkt. En toen begint ze te huilen. Ik zei, ben ontroerd dat ik zulke mooie foto's heb gemaakt? Ach, paus, wat heb je nou gedaan? Ze dan heb je onze allerlaatste 25 gulden... in een stel kutfoto's, zo zei ze het, in een stel kutfoto's gestopt. Ze kijk dan. En wat is het nou? In mijn zenuwen en in mijn spanningen, die kinderen van... O, oh nou, ik, nou, ik, he, die drukte heb ik helemaal over het hoofd gezien dat achter die pony op die muur... Met, met meer als levensgrote letters van een meter K.U.T. stond. Op al die foto's. Ik ken toch die, die foto niet onder, onder die moeder in huis huis aan... Met, met, met, met, met levensgrote letters K.U.T. achter dat kind. En wat heb ik gedaan? Met een zacht potlood, een heel scherp puntje... hebben we die K.U.T. Hebben we weg zitten te reduceren. Daar zag je niks meer van, weet je niet. Maar later, door het pakken van, aan die foto's is natuurlijk dat potlood eraf. Nou, toen kwam die KUT natuurlijk levensgroten worden. Dat waren de eerste foto's die ik maakte met de pony en met een fototoestel. En nadat is dat een hele business is dat geworden. Ik had een armband met koperen letters erop. Dat hadden ook straatmuzikanten en schadeslijpers... die op, op de openbare weg hun brood verdienden. Dan moest je, dat was het nummer van je vergunning. Dat was 79. Er zat wel een 7 in, hè? De massel die komt wel vaker ter sprake bij Rolman. En de massel moet je vooral ook een beetje zelf regelen. De echte bloeiende business zou pas vanaf de jaren zestig volgen. Toen kregen we de grote opbloei. Toen konden de mensen wel een nieuwe fiets... en een brommer, en een autootje, en een caravan... in die volgorde dus, uh, het zich aanschaffen. Toen kon het wel allemaal opeens. De 70-jarige heb ik zelf enorm goed geboerd... Uh, Toen kreeg je weer de en met die, met die oliecrisissen enzovoort. En, en dat kwakkelen wat we eigenlijk tot nu aan toe... Uh, uh, uh, begint het weer af te zakken. Maar zo is het eigenlijk het verloop gegaan. En over die 60, 70 en 80 jaren... ja, die kunnen we nog wel een paar uitzendingen aan wijden. Wie weet. Maar voor nu houden we het even bij de jaren 50. Ik beweeg me naar de deur... Maar roman zou roman niet zijn... als ze me niet naar huis zou sturen met een laatste tegelwijsheid. Dan ga ik je een spreuk ga ik je leren. Die is trouwens helemaal van mezelf. Rekenen is goed. Tellen is beter. Waarmee ik zeg, je kan je eigenlijk wel rijk rekenen. Maar tellen, dat betekent dat je geld in je hand hebt. En je moet goed kunnen lullen... maar je moet nog veel beter kunnen luisteren. Dat zijn ook weer twee woorden met een L. Dus, dus het, het, geen hoogdravende dingen. Als ik nou eens dit ga doen en dat ga doen... En dan, want er gebeurt er niks. Rekenen is goed. Tellen is beter. Ik hoop dat je, dat je er wat in hebt. Dit was Mijn Zaak, de handel en wandel van Paul Rolman... gemaakt door Laura Stek. Wilt je Paul Rolman op CD ontvangen maakt dan 7,5 euro over op Giro 444600... ten name van de VP Roon Hilversum, onder vermelding van terug Mijn Zaak. Dus 7,5 euro op Giro 444600, ten name van de VP Hilversum... onder vermelding van terug Mijn Zaak. Nou, dat was alles waar we tijd voor hadden. Govert van Brakel ontvangt zometeen Jan de Roos en Ademos. de Mos in de perstribune. Wij zijn er volgende week weer... Heel graag tot dan. En ik wens u een hele goede zondag. En daarmee...